Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië spreekt van een onvergeeflijke daad. In Syrië was ook kritiek op de VN-waarnemers... omdat die het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. In de hoofdstad Damaskus droegen betogers spandoeken met de tekst... weg met de toeristen van de Verenigde Naties. In Amsterdam wordt vanavond gedemonstreerd tegen het regime in Azerbeidzjan, waarom deze tijd de finale van het Eurovisie Songfestival begint... Bij het alternatieve zongfestival Douze Point for Freedom treedt een zanger op die uit Azerbeidzjan is gevlucht. Het festival is een initiatief van onder meer Amnesty International, homo-organisatie COC en een aantal politieke partijen. Op de jaarvergadering van de Duitse tak van Amnesty hielden 500 leden vanmiddag een bord omhoog met de tekst nul punten. Met die actie protesteerde de mensenrechtenorganisatie tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting in Azerbeidzjan. De politie en het OM doen onderzoek naar Sharia voor Holland... aanleiding zijn uitspraken van leden van de islamitische groepering... gisteren in Amsterdam. Een woordvoerder zei toen onder meer dat de Sharia, de islamitische wetgeving... in Nederland moet worden ingevoerd... en dat de regering mensen uitbuit om de oorlog tegen de moslims te blijven financieren. Ook noemde de man PVV naar de Wilders een hond van de Romeinen. Vanavond houdt Sharia voor Holland een bijeenkomst op een geheime plek in Amsterdam. Het weer, vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon, later op de dag in het oosten kans op een bui. En maximaal dan van 18 graden op de Wallen tot 26 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A59-OS richting het knooppunt Zonzeel... is bij Zonzeel de Verbindingsweg dicht. En dit was de Verkeersinformatie. Nogmaals goedenavond. We gaan zo terug naar de arena... waar Nederland-Bulgarije op het punt staat te beginnen aan de tweede helft. Het is daar 1-0. doelpunt vlak tijd in de eerste helft door Van Persie. En we praten het uur daarna nog over Roland Garros... dat morgen begint het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. maakt de plaats voor Jack van Gelder en Bas Tegler in de arena. Zo is het. De tweede helft is uh, net begonnen. Het Nederlands elftal heeft niet gewisseld. 1-0 is uh, de voorsprong voor Oranje. door Die goal vlak voor rust. Prachtig doelpunt van Van Persie op aangeven van... minstens net zo mooi Wesley Snijder. Dat was uh, de welbekende vlag op een modderschijf... want de rest van de eerste helft was uh, eigenlijk niet veel aan. Willems is aan de bal en die uh, geeft de bal mee aan Huntelaar, die zich even uit de punt van de aanval heeft laten zakken... en uitwaait aan de linkerkant. Dan gaat de bal terug naar Van der Vaart en terug naar Krul... Er is wel één warmloper, Jack. Stijn Schaars zal ongetwijfeld ingekomen voor Retro Willems. Omdat dat uh, de twee spelers zijn die om de link-back plaatsen gaan vechten. Is het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Uh, van, de wiel, van de wiel naar Van Bommel. Van Bommel enigszins opgejaagd. Geeft de bal naar Willems. Willems uh, met de bal aan de voet. Uh, geeft hem goed richting Snijder. Snijder naar Van der Vaart. Uh, Willems houdt het breed. Waardoor er wat ruimte misschien op de middenas kan ontstaan. Huntelaar aangespeeld door Snijder. Moet hem dan even terugspelen naar Van Bommel. De hoogte van de middencirkel. Dan uh, door. Richting van Percy, van Percy, van de Wiel. Terwijl van Percy buiten omgaat. En van de wiel er een hele omslachtige beweging voor nodig heeft om bijna de bal aan de tegenstander te geven. Komt hij bij Van Bommel. Van Bommel naar Willems. En het is 2-3 meter over de middenlijn. Nou maak je meten, Zetro. Dus, ja, want Willems heeft de bal gekregen. Moet nu durven. Dat durfde hij in de eerste helft een paar keer. Niet. Nu gaat hij wel schitterende actie. Nou ja, niet zo schitterend. Het zet wel door. Want de wandel een gelukje voor de voeten van Hunterlaar. Die geeft hem aan Snijder. Die moet schieten van de rand van de stadsproblied, maar gaat draaien en verspeelt dan de bal in de drukte. Maar in ieder geval gaat Willems nu... Uh, nou ja, hij maakt een actie. Dat durfde hij in de eerste helft niet. Ik vermoed dat daar ook in de kleedkamer wat van is gezegd. Van nou, doe het nou gewoon. Durf ook fouten te maken. Dat is ook de enige manier om verder te komen. En om zeg maar los te komen van je debuut. Ik snap het allemaal wel. Eerste keer in Oranje. Jonge, jongen. Het is uh, de jongste debutant in Oranje sinds 1982. Sinds Gerald Vandenburg. Staat ook in de top 10 jongste debutanten ooit. Dus nou ja, wat mag je daar allemaal van verwachten? Misschien nog lang niet alles. Maar durf. En dat liet hij dus in het begin van de tweede helft wel zien. En dat is in zekere zin winst. Bouwmagis zette de buitenspelval open. Waardoor Bulgarije even moest twijfelen of die bal wel of niet diep gespeeld kan worden. Maar dat hij uit een rebound terugkomt in Bulgaars bezit. Is er misschien nog een mogelijkheid uh, met Popov. Popov uh, aan de linkerkant van het veld. Bal even terug richting Minev. Minev dan uh, ja, kijken of het een minnaars van het veld. Nee, gaat de bal dan toch maar naar de rechterkant van het veld. Waar de bal door Bodurov terug wordt gespeeld naar Ivanov. Ivanov uh, aan de rechterkant van het veld naar uh, Jordan Minev. Minev in balbezit terwijl Schaarste direct in gaat komen. Is er misschien nog een gevaarlijk moment voor de Bulgaren. Maar uiteindelijk wordt er geappeleerd voor van de Vaart en een hensbal. En komt er een penalty. Van de Vaart die de bal van Minev al glijdend wil wegwerken. En ook nog een gele kaart krijgt van scheidsrechter Fernando Tetero-Vitienes. Is er een penalty in ieder geval voor de Bulgaren. Dan kan Bulgarije op 1-1 komen. Ja. Ik denk dat je hem kan geven. Dat hij inderdaad uh, ligt. Uh, Minev geeft de bal voor. En dan uh, is het. Uh... Ja. ja, je kan hem geven. Kan want hem Van de vaart weet dat hij het risico neemt. om de bal tegen zijn hand te krijgen. als hij zo naar de bal toe gaat. Dat is nou eenmaal de regel. Dan kun je kunt zeggen, ja, het is allemaal ongelukkig. Dat is allemaal best. Maar dat is de regel niet. Van de vaart geel, bal op de stip. De scheidsrechter doet dat gewoon volgens het boekje. En dat betekent dat we na 49 minuten. voor het eerst serieus krul in actie gaan zien. om te kijken of hij deze. Strafkop kan gaan tegenhouden van Popov. Het fluitconcert is toch heel behoorlijk. De scheidsrechter fluit vrolijk mee. En daar komt de aanloop. En daar is Krul geklopt omdat de bal door het midden gaat. En Krul een hoekkoos. En zo is het gelijk in de Amsterdam Arena. Na dus het ongelukkige moment achterin van Oranje van de Vaart. Je zou bijna zeggen, daar leer je dan ook weer van. En nu maakt het allemaal nog niet zoveel uit. We zien zo waar een vak met uh, Bulgarije, of althans met Bulgaarse supporters. Uh, supporters die, denk ik, uh, veelal uh, in uh, Nederland en Duitsland uh, zullen wonen. In ieder geval is er uh, te juichen, want uh, even in Popov uh, zorgt dat de stand op 1-1 komt. En dat Nederland weer van vooraf aan kan beginnen. Schaarsen loopt het nog steeds warm. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij uh, al uh, uit zijn... Uh, Trainingsoutfit was, in ieder geval wat zijn shirt betreft, maar die blijft nog even warm lopen. Terwijl Nederland de bal bezit is, van Persie het gebaar ook maakt: van ik heb geen idee naar wie ik hem moet spelen. Met Van der Wiel een misverstand dan heeft. Van der Wiel die dan diep wil gaan, maar tegen een tegenstander op botst. En hij gaat die de bal dan achter Bouwmaar speelt, waardoor Bauma de bal weer even mee moet nemen. Dat geeft hem richting Willems. Willems, weer plichtcentraal terug naar Bauma. Je hebt meters voor je, Draai nog open. draai nog gewoon open, goede bal richting Snyder. Je hebt zoveel talent, deze Willems. Hij moet het meer tonen, maar dat zal met de komende jaren ook zeker gaan gebeuren. De bal bezit me van de wiel. Van de Wiel Snijder. Snijder neemt aan, raakt de bal kwijt. Draait wat moeilijker dan lijkt het in het verleden. Raakt wat meer ballen kwijt als hij uit te draaien is dan in het verleden. Met de bal bezit nu voor Willems. Willems, goede actie. Goede bal, goede voorzet. En uh, ja, uiteindelijk van de vaart die hem uh, net niet onder controle kan krijgen. Maar zo zie je graag een debutant. Zo zie je graag iemand die veel talent heeft. En die dat dan ook moet tonen. En dan zal hij heus wel eens een foutje maken. Maar veel lekkerder dan dat je kleurloos door een wedstrijd gaat. En risicoloze paasjes geeft. Balbezit in ieder geval voor de Bulgaren De doeltrap is voor Kolev. Ze hebben het echt tegen de rust tegen hem gezegd. Ja, hoor, Jeter, joh, laat nou gewoon niet meer nadenken. Gewoon lekker voetballen. En dat doet hij dus nu in vijf minuten. Al twee keer leuker dan in de hele eerste helft. Goed, daar heb je ook... Oefenwedstrijden voor voor debutanten. Zo makkelijk is het. Kolev, de doelman van Bulgarije, trapt de bal op de helft van Oranje. Daar wordt hij doorgekopt. Komt bijna voor de voeten van Bozinov. Maar wordt daar weer weggetrapt door de verdediging van Oranje. Levert dan Bulgarije een vrij schop op. Ja, 1-1 dus de stand. door Die benutte strafschop van Popov zo even. En het balbezit voor Milanov. Milanov geeft hem weer mee aan de zijkant. Dan wordt er een overtreding gemaakt door... ...Huntelaar, die ja. helemaal mee verdedigt... Als een soort, uh, Je kan tegenwoordig uh, spelers makkelijker herkennen aan hun schoenen dan aan ja, Klopt Ja, dat klopt. Soms beginnen ze een beetje op elkaar te lijken. Maar de schoenen zijn inderdaad zo fluoriserend in alle kleuren. Tegenwoordig is de mode weer twee kleuren. Hè. Dat is ook ineens nu aan de voorkant wit en aan de achterkant blauw of groen of weet of ik wat. Of rood, heb ik ook al gezien. Het, is, uh, het kan niet gek genoeg. De Bulgaren ontsnappen trouwens nu aan de linkerkant. Dat betekent dat de verdediging van Oranje op moet passen als Bozien of de bal krijgt toegespeeld. Die krijgt hem op zijn hak. Willem trapt de bal weg, maar doet dat ongelukkig. Dan moet Van de Wiel de rest doen. Die doet dat met de ogen dicht, maar wel veilig. Want de bal gaat te hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En in de Bulgaarse ingooi is gevolgd. gevolg. Even goed is Van Marwijk boos trouwens, want die staat op en schreeuwt. Ja, ik zit me even te bedenken, hè, want je, je zit een beetje naar de spelers te kijken. En we hebben het dan steeds over Willems, die, uh, die los begint te komen. Waarvan je ziet dat het echt een talent is. En die gaat echt nog heel veel wedstrijden in Oranje spelen. En wat dat betreft is het best neu voor Pieters, maar die wordt voorbij Ook bij PSV door deze Willems. Maar uh, ik zit aan de andere kant even te kijken naar Van der Wiel. Die natuurlijk uh, net zoals Maikon en Dani Alves uh, een opkomende speler is. Waar zijn grote kracht aan is. Niet een groot verdediger is, terwijl hij het spel is over het voor Joram Maar zijn opkomen heb ik de laatste tijd ook bij Ajax amper gezien. Die zit ook echt uh, nog lang niet op zijn niveau waar we op een gegeven moment uh, hebben gezien. Kijk wat of hij de kracht een beetje mist. Ja, ik weet ook niet wat het is. Ja, hij, uh, hij mist de overtuiging, hij mist uh, de, de kracht, de power, de durf. Speelt ook nog met de handrem. Krul gaat uh, de vrije trap nemen. Wacht even, officiële weigering, zou Hans Ijsvogel zeggen. Komt die bal dan uiteindelijk uh, op de helft. Bij Bulgarije. Een duw in de rug van Huntelaar wordt recht niet bestraft. En uh, de Jong wordt gepasseerd door een korte combinatie aan de rechterkant van het veld met Katsev. Katsev weer aan de bal. Komen de Bulgaren aardig uit. Want in het centrum is er wat ruimte bij Bodurov en Ivanov. Maar dat is wel achterin. Zo dreigt er niet ogenblikkelijk gevaar voor het Nederlands zelf. Als dus de Bulgaren nu wel met zes mensen de helft van Oranje bestormen. Er dus zelfs een hakballetje komt in de richting van Milanov. De man van het hakballetje de bal terugkrijgt. Dat leek met Diakov, maar uiteindelijk de bal daar verspeelt. Oranje neemt over. Van de Vaart, snijdt, Ter hoogte van de middenlijn. Ook een hakballetje, maar dat is een rechts. paasje op zichzelf. Want Van de Wiel is gaan lopen. Inderdaad, aan de rechterkant. Daar gaat nu ook de bal naartoe. Zo uh, is het Van de Wiel die de bal wel krijgt, maar geen tegenstander voorbij komt. De Jong zorgt ervoor dat die bal die even van de voeten van Van de Wiel afstuit, er toch in oranje bezit blijft. En Heitinga opent dan, onder druk overigens, naar de linkerkant. Willems met het hoofd kon niet veel anders dan de bal terug laten vallen op de eigen helft. Daar wordt hij opgepikt door Snijder. Snijder kijkt. Is er beweging? Nee. Is er ruimte om te lopen? Ja, een paar metertjes. Dan maar toch maar weer de linkerkant. Willems, terug naar snijder. Nee, er beweegt niemand. Nee, niemand. Iedereen staat stil. een beetje van de vaart. Tot de halve pas. Ja, ja nu snijder we weer terug aan de bal. En dan naar de linkerkant waar Huntelaar staat, dan moet van de vaart nu als een soort spit voor het doel komen. Huntelaar kruipt naar binnen. Dan loop je de drukte eigenlijk in en geeft de bal dan maar weer terug aan van uh, de Jong. Nijzer de Jong, ruimte aan de rechterkant van het veld. Kijk of Van de Wiel er nu wel wat mee doet. Uh, neemt de bal uh, niet in eerste instantie uh, goed aan. Speelt de bal dan uh, richting Van de Vaart. Dat ziet er aardig uit. Uh, er wordt wat druk gegeven door de burgade. Dat betekent als er druk komt en je speelt daar sneller omheen dat je ruimte krijgt. Uh, goede bal van Snijder. Nu moet Willems die bal in één keer voorgeven. Geeft hem voor, hard voor. Maar komt uiteindelijk uh, op de voeten van de verdediger. En wordt uh, voor, uh, uiteindelijk een... Uh, een ingooi weggetrapt, maar ja, Willems begint me steeds beter te bevallen naarmate hij niet meer durft toont. Balbezit voor snijden. Slechte, buitengewoon slechte bal voor Die nadat hij die bal ook geeft, ook gewoon blijft staan van jongen, jongen, wat was die slecht. Opvallend is dat ook. En het, dat zie je bij meer spelers. Het zijn wel allemaal meneertjes geworden. En laten we in godsnaam hopen dat we na 88, 90 scenario niet krijgen voor deze groep. En, en soms ben ik er wel heel bang voor. Ik weet niet waarom. Ja, voor de duidelijkheid in 1988 werd Oranje Europees kampioen in 1990 op het WK overleefde Oranje werkelijk ter nauwe noot de poolfase, om er in de eerste de beste knock-outronde weliswaar tegen Duitsland, maar toch af te vliegen. In een toernooi waarin eigenlijk uh, slecht gevoetbald is, geen wedstrijd werd gewonnen, drie keer gelijk in de pool. Nou ja, ik heb eerlijk gezegd dat gevoel wat minder, omdat ik denk dat deze heren wel wakker zijn als het moet. Maar dat ze nu nog een beetje in de remslaap zitten, dat mag wel duidelijk zijn al 55 ja, minuten. Ja, maar ik heb ook zo nu en dan dat ze zoiets hebben van uh, scheidsrechter, zie je niet wat ze doen. En zo, het het is een beetje, ze ja, zijn ja, een beetje aan het zeuren. Bal nu voor, is bijna een kans voor de Bulgaren, Waar niet dat Manolev uh, onder de bal uh, doorloopt en ook op het juiste moment een zetje krijgt. Is het Kuit in ieder geval die warmloop bij Nederland. Samen met Schaars krijgen we de eerste wissel. Dat is een wissel aan uh, de Bulgaarse zijde. Ivan Stojanov uh, gaat uh, erin komen. En uh, eruit gaat de nummer 6 uh, Jordan Minev. Zodat we in ieder geval uh, van de, een van de Minevjes verlost zijn. En we dus nu zeker weten dat er nog maar één Minev binnen de lijnen staat. Ja, Bulgarije heeft het gewoon lekker naar de zin. Uh, gezien uh, het vermogen van de ploeg en een 1-1 stand bij de nummer 2 van de wereld. Daar kan je echt uh, Sofia mee inkomen. Is het balbezit nu voor... Nigel de Jong, de Huntelaar gaat diep, maar het duurt dan te lang. Het wordt niet meteen geprobeerd. Probeer er zo'n keer, er is een oefenwedstrijd voor. Probeer dan een keer een diepgaande man een keer te bereiken. Het is een goede actie van Van Persie. Nee, is geen goede actie van Van Persie. Het uitverdedigen van de Bulgaren is moeizaam, maar lukt. En Van der Vaart jaagt dan in zijn eentje, maar kan er uiteindelijk ook niet bij komen. Maar de bal die uiteindelijk naar voren wordt gegeven is onzorgvuldig van Ivan Stojanov. En de balbezit is voor Krul. Heitingaar krijgt die bal aan Krul moest er overigens vers en strafvolgebied vooruit. Stond echt halverwege de helft. Valt een Nederlands helft. Houdt nu aan de rechterkant van Persie op pad gestuurd door Van der Wiel. Die nadert alweer de achterlijn. Gaat nu zijn tegenstander voorbij. Voorzet met de rechts. Strakke bal. Keeper komt. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Er staat nog een verdediger bij. Die verdediger heeft dan, dat is voor hem het goede nieuws, Ivan wel de bal zodat hij niet in de buurt van de Huntelaar komt. Die daar op zijn kans wachten. Maar dat eigenlijk al een uurtje doet. Maar die kans is het nauwelijks nog geweest. Een goede actie wel voor Verpers. Die eindelijk een Absolut. keer om een man heen gaat. in de bal meteen straks voor. En een voorzet geeft met rechts. Dat, is, uh, dat zag er goed uit. Zo zijn er wel hier en daar momenten dat je wel de klasse van het Nederlands Elftal ziet. Een paar minuten geleden die actie aan de linkerkant. Waarbij Snijder in één keer een harde spaas van Baumart doorgeeft naar de linkerkant. Maar Willems eigenlijk net te laat door heeft dat hij daar al had moeten staan. Maar ja, dat is een beetje... De onwetendheid misschien van Willem, die dat nog niet gewend is op dat niveau en op die snelheid. Maar zo zien we nu en dan wel dingen van Oranje die er goed uitzien. Maar overwegend blijft het toch dat het wat traag oogt. Zoals je zegt, kuit is aan de warming-up bezig. Daar loopt voor de duidelijkheid ook al sinds het begin van de tweede helft Stijn Schaars. Ja, die kan in ieder geval wennen hoe het is aan de linkerkant in de verdedigende zin te lopen. Alleen hij zou het liever binnen de lijnen willen doen. Kijk nu naar de andere kant waar Van Persie het bal bezit heeft. Van Persie misschien met een actie, terwijl Van de Wiel lang wacht voordat hij buiten om gaat. Van Persie die bal voorgeeft, is te hoog voor Huntelaar en een prooi voor Kolev. Ik heb het in het verleden wel eens gezegd, maar dat waren we een beetje kwijt weer in het Nederlands Elftal. Dat het Nederlands toch speelt als de chameleon van het internationale voetbal zich onmiddellijk aanpast... als het tegen Argentinië, Brazilië, Duitsland of wat dan ook speelt en het niveau dan ook aan kan. Maar ook, we hebben het ook wel meegemaakt met de wedstrijden tegen Luxemburg en al dat soort prutspartijen. Dat was men kwijt, een grote overwinning tegen San Marino, er werd goed gewonnen van Zweden. Hongarije ook even verslappen thuis, maar dan onmiddellijk gewoon goed terugkomen met 5-3... Maar nu is het weer zo, ja, nou, het maakt het uit, we krijgen direct wel die actie. En dat is best vervelend om te zien. Willems met uh, aardig sleep, die krijgt zelfvertrouwen. Snijder geeft de bal te diep, Kolev heeft de bal. Vind je ook niet dat dat er weer een beetje doorheen sluimert? Ja, om, ja. Ik, ik denk... dacht dat we verder waren met het elftal. Dat we gewoon ook in dit soort wedstrijden dwingender zouden kunnen spelen. Maar misschien ja, is dat misschien wel te je... idealistisch. Ja, misschien moet je het ook wel zien in het perspectief van de trainingsweek waar ze uitkomen. Een uh, trainingsweek die toch bij tijden en pittig is geweest in Lausanne. Waarin ja, een reis zat naar München, waarin de el het elftal okay. ook pas vandaag eh, vanuit Los Angeles maar Ik weet dat de tijden, tijden ver veranderd zijn, maar kijk de film van 74 er eens op naar hoe, hoe die ploeg wordt afgebeeld. Ik weet dat Jan Mulder kortstand langs de lijn vond. Ik zei niet dat het goed was, hè. Nee. Het, en het is heel lang geleden en de tijden zijn echt veranderd. Maar ze hebben wel hard getraind, maar ook niet belachelijk hard getraind. Nee, klopt wel. Kijk maar, ik, ik, ja, ik voel wel een beetje met je mee. Ik probeer het een beetje vanaf de andere kant te benaderen om te kijken... Dat deze heren ook ja, snappen het dat het, het, het nu is allemaal nog dagen, het is Het is ook nog ook dagen. Je kan de accu rustig opladen. Er is een trainingsprogramma, er is een opbouw. Ja. En je weet dat je er nu nog lang niet hoeft te zijn. dacht dat je tegen Denemarken moet spelen, dan moet je er staan. En Mij dat eens. hoeft nu nog niet. Mij maar eens. goed, dat het nu allemaal dus nog niet zo leuk is, dat is in ieder geval een feit. Na een klein uur, 1-1 de stand. Prachtige goal vlak voor is van, van Persie. Ja, het is ook doodstil in het stadion. Als je zou zeggen dat er gewoon uh, ja. duizend mensen zouden zijn. Ja. Er, zitten, er zitten mensen met uh, een bloempot op hun hoofd met uh, gebakken ja. bananen. Het is werkelijk weer verschrikkelijk wat je allemaal ziet. Maar die mensen die, die er echt een dag uitgaan om, om iets moois te beleven zijn doods en doodstil. Ja, wissel aan de kant van de Bulgarije. Dat uh, is. Uh, wie komt er eigenlijk in? Dat is Ilian Mizanski. Die zijn geld verdient bij FSV Frankfurt. En de man die erop, eruit gaat is de man die op de lat schoot in de eerste helft. Een half minuut voordat Van Persie aan de andere kant toesloeg. Dat is Valerie Bozinov van de Sporting Lissabon. Die dan uh, nog even kan zwaaien naar Stijn Schaars. Die nog altijd aan het warmlopen is, Stijn Schaars die overigens in de jeugd nog wel linksback gespeeld heeft. Dat was hij nog uur, in he? een interview. Ja, toen zei Jetro Willems, ja, ik ook vorig jaar. <laughs> Goed. Goed, schaars is overigens wel een stukje breder geworden. Ik stond er gisteren achter. Ik dacht, ja, hij heeft toch wat meer body gekregen. Moet ik nou in... zeggen, jij ook of is dat flauw? Dat zou ik niet doen. Okay. Als je gehecht bent aan je voortanden. De <laughs> in ieder geval uh, voor. Uh, de... Aan <laughs> de Bulgaren. aan de linkerkant van het veld uh, is er enige ruimte. Nederland uh, dat uh, jaagt via Van Bommel. Er moet geen overtreding komen. Die komt er ook niet. Komt hij dan nu wel? Ja, die komt er wel. Maar de Bulgaren blijven op de been. En doen dat goed. Terwijl uh, misschien nu een mogelijkheid ook komt. Maar dat is slecht gedaan. En een goede sliding van Van der Vaart uh, zorgt er bijna voor dat uh, de snijder in balbezit was. Maar Van der Vaart herstelt zich. En krijgt dan uh, ongetwijfeld een vrije trap mee. En de Bulgaren een gele kaart. Ook onnodig. Uh, terwijl Kuit en Schaars er uh, nu allebei direct ingekomen. Noteer ik uh, de gele kaart voor... Wie was dat? 21. 21, niemand een rijtje. Diakov in ieder geval. Applaus voor Robben. Hier wel, uiteraard hier wel. Als hij de workout uitkomt om te beginnen aan zijn warming-up. Want wat hem overkwam in uh, nota bene zijn eigen stadion... de Allianz Arena in München afgelopen dinsdag... dat vonden wij als Nederlanders in ieder geval wat te ver gaan. En verbonden wij zelfs uh, ook bij monden van Snijder en van Bommel... voor de camera's en microfoons harde woorden aan. En ik heb toch Enkeling ook al horen zeggen dat hij uh, misschien maar eens op zoek moest naar een andere club als je eigen supporters dit doen. Nou ja, hier wordt hij toegejuicht. Een schot uit de tweede lijn is gevaarlijk van, van de Vaart. 20 meter en in de korte hoek geprobeerd. Maar daar ligt uiteindelijk toch Kodef. Maar benieuwd of uh, de entree zo aanstond van de heer Kuit en Schaars het uh, Nederlands elftal toch weer wat extra elan kan geven. Met Kuyt weet je in ieder geval dat er iemand in komt die of het nou een oefenwedstrijd is of niet. En of het nou 30 graden boven 0 of 30 graden onder 0 is, altijd gewoon aan de beuk gaat. Ja, en met Robin die er dan later in zal komen, weet je in ieder geval dat er iemand is die iets durft en die een actie maakt en een keer een man uit wil en kan spelen. Terwijl de Bulgaren nu aan de rechterkant van het veld met Manolev rond de 16 meter zijn. Maar Manolev doet wat hij wel vaker ook doet. De bal gewoon aan de tegenstander geven, waardoor hij ook nu stil blijft staan op het moment dat Nigel de Jong de bal in bezit heeft. Nigel de Jong die nuttig speelt op het middenveld. Die de bal afpakt. Die, die moet afpakken. En de passing geeft aan degene die hem moet geven. Wat dat betreft speelt hij zeer goed in zijn taak. Snijder richting Nigel de Jong. Snijder weer terug naar Nigel de Jong. Aan de rechterkant is er ruimte. Dat is ook goed gezien. En uh, nu is die bal erbij van de wiel. Terwijl Van de Vaart daar nu in de buurt is. Van de Vaart uh, kijkt, maar het is wachten. Dan aan de linkerkant is de opening richting van Percy prima. Hij neemt de bal op de borst. Goede controle, uiteraard, bij Van Persie, die de bal nog even een beetje showy uh, omhoog tikt. Maar nu meegeeft aan Willems. Met een goede voorzet. En dan gaat hij. Oh, jammer. Huntelaar. Was net iets te ver uh, die bal. Maar goede actie van Willems. Die me gewoon goed bevalt. Lekker onbevangen. En er uh, vanwege mijn commentaar nu onmiddellijk uit mag. Uh, nee, maar hij heeft goed gespeeld, goed gedebuteerd. Een jongen waar we in de toekomst nog heel veel plezier aan gaan beleven. Een hele mooie, ingetogen, goed opgevoede jongen. Die uh, nu ook terecht een uh, hand krijgt van Bert van Marwijk. Stijn Schaars komt er voor hem in. Zoals gezegd, dat zijn de twee spelers die uh, gaan vechten om de positie daar linksachter. En Van de Vaart gaat eruit voor Dirk Kuijp. Ja, en uh... Zo gaan we dan de rest van deze wedstrijd uh, uitspelen. Hoewel er mag natuurlijk nog meer gewisseld worden. Zou de bondscoach dat wensen? De Robben zal in ieder geval nog komen. Ik zit even snel naar de bank te kijken. Nou ja, dan loopt in ieder geval niet meer warm. Jans, maar ja, dat zou een hele goede zijn. Het balbezit kunnen. voor de Bulgaren duurt niet lang. Want aan de rechterkant is Stojanov uh, de speler die wel probeert de bal binnen te houden. Maar die paas die, die krijgt dus zo hard dat hij over zijn schoenen heen springt. En dat levert tenel zelf al dan een... Ingooi op. En die is dan genomen. Komt bij Bauma terecht. Bauma Heiting gaat. 63 minuten bijna 64 op de klok. 1-1 nog altijd de stand. laten we niet vergeten dat het publiek toch in ieder geval verwacht dat het Nederlands elftal hier nog een goal gaat maken. Van Persie aan de bal. Die komt nu weer vanaf de rechterkant. Aan de linkerkant vertrekt nu wel schaars. Dat is omdat het van nature natuurlijk toch een middenvelder is. Wel iemand die als je hem linksback zet komt. Dat is wel prettig denk ik in het systeem waarin Nederland wil spelen. Want dat wil de Bondscoach. Mensen die komen als uh, vleugelverdedigers. De Jong heeft de bal, de Jong van Bommel. De ruimte wordt nu gezocht aan de andere kant van het veld, van links naar rechts. Hoewel, gaat denkt er anders over en levert de bal weer in bij de Jong. Die staat centraal op het veld. Beweging bij Van Persie, beweging bij Huntelaar voorin met de bal breed naar van Bommel. Van Bommel met een bal die net niet hard genoeg is om van de wiel te bereiken. Of zeggen eigenlijk net niet hoog genoeg is. Laten we niet vergeten voor de mensen die later hebben ingeschakeld dat het bij Nederland-Bulgarije nog steeds 1-1 is. Doelpunten maken in de eerste helft van Persie, op aangeeft van Snyder. En in de tweede helft tegelijk maken naar een hensboven van de vaart. Via een penalty voor de Bulgaren. Maar nu misschien komt daar de 2-1. De bal wordt goed voorgegeven van de wiel. Maar er is eigenlijk niemand ter plekke. Kuit kan er uiteindelijk ook niet bij komen. En dan via de voeten van Sneijder gaat de bal over de zijlijn. En zo krijgen de Bulgaren op 5 meter van de achterlijn met Manolev een inworp. Waarbij Nederland in ieder geval ervoor zorgt dat de boel vast wordt gezet. En laten we hopen dat er dus ook misschien balbezit uitgekomen gaat tussen twee mannen in speelt die bal naar voren. Speelt hem over de zijlijn. En zo kunnen de Nederlanders weer aan de rechterkant of aan de linkerkant van het veld Met Stijnschaars zojuist ingevallen voor Willems weer een balbezit komen. Bauma speelt hem aan naar ingaan Heitinga in de middencirkel. Zo mag Oranje wel weer vrij makkelijk met het hele helft al plaatsnemen op de Bulgaarse helft. Waar wordt zeg maar, de eerste 30 meter van die helft vanaf de middenlijn gerekend geen stro breed. In de weg gelegd, terwijl de jong nu een balletje breed geeft op. Wie is dat? Dat Jeetepalme. is uh, ja, Bauma. Ik zit even te kijken. denk ik. Hoe kan dat nou? Maar dat is uh, Bauma, Bauma van Persie. Van Persie de Jong. Aan de linkerkant is Kuyt nu wel aanspeelbaar, maar de Jong draait er eigenlijk net met zijn rug naartoe. En geeft de bal tussen twee tegenstanders dan door in de, in de richting mee van Heitenga. Heiten gaat nu naar Kuyt, die het straf op wie binnenkomt. Maar de bal wordt weggekopt. Liever omhoog gekopt door de Bulgaarse verdediging. Manolev doet dan de rest. Wint het komt er wel van snijder. Dat is niet zo gek moeilijk terwijl Bauma nu een prima sliding. Voorkomt dat er een Bulgaarse counter komt en dan schaars met zijn hoofd naar de bal gaat en dan verschrikt opkijkt naar de scheidsrechter als hij ziet dat Manolev eigenlijk op dezelfde hoogte met zijn been naar de bal gaat. Dat loopt allemaal net goed af. De scheidsrechter ziet er bovendien geen overtreding in. Dan geeft Bulgarije gewoon een ingooi. Manolev van de rechterkant van het veld gaat over de middenlijn, geeft de bal te scherp, waardoor hij uh, absoluut niet te belopen was. Een, uh, een balletje wat, wat best kansrijk was geweest als er enige zuiverheid in de actie had gezeten. Maar Misanski zag die bal veel te ver om zich heen gaan en nu krijgen we een eerste krampgeval bij de Bulgaren. Ja, dat is uh, kramp in uh, het rechte pootje. Maar dat uh, wordt inmiddels alweer uh, strak getrokken. Diakov, maar een van de mensen die een gele kaart heeft ontvangen in de wedstrijd, is weer op de been. En zo uh, zien we dat Arjen Robben zich aan de Nederlandse kant en bij Bulgarije al vier spelers zich aan het warmlopen zijn. Dus er zal wel nog het een en ander gewisseld gaan worden. Er staat nog steeds 1-1. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. En uh, we zitten te kijken naar een wedstrijd waarvan je zoiets hebt van... Het is, uh, het is lekker dat ze even bezig zijn geweest. Dus, noem het maar een uitlooptraining naar een vlucht. Zoiets, maar voor de rest is het nog niet al te veel. En is het ook met de aannames? Je kan een bal aannemen en meteen doorspelen. Of je kan een bal aannemen en er even weer iets fluffy mee willen doen. Alvorens u een bal doorspeelt. En dat zie je te vaak. Kuit nu een hele slechte bal richting Schaars. Niet goed gekeken, niet te belopen voor Schaars. Bal over de zijde aan 10 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Schaars heeft zichzelf wel voorgenomen, linksback of niet. Ik speel maar als een soort middenvelder. Want die staat eigenlijk al sinds hij in het elftal gekomen is, dieper op het veld dan Nigel de Jong. Van Bommel die probeert nu te pasen, maar de bal wordt onderweg aangeraakt. En komt dus niet in de loop mee bij Van Persen, maar wel in de handen van keeper Stojan Kolev. Die aan de linkerkant uh, zijn linksbek gevonden heeft. Dat is Veselin Minev. Sport. daar speelt hij voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En zo hebben de Bulgaren weer even de bal. De klok is inderdaad naar 68, minuten, 1-1 nog altijd te stand. Bulgaren aan de bal, beweging nu eigenlijk alleen bij een van de invallers. Stojanov, daar gaat ook wel de bal naartoe, maar die wordt door de verdediging van de Oranje vrij makkelijk onderschept. En komt nu voor de voeten van Schaars Kuit in beweging. Schaars wijst en zegt tegen Kuit, hier heb je de bal. Dan gaat hij zelf weer overheen. Nee, nu blijft hij staan en gaat de bal breed aan Snijden. Ja, het grote probleem wat we natuurlijk aan die linkerkant hebben... met Willems onervaren en Schaars ook eigenlijk nooit op die linksback plaat, terwijl Snijden voor de zoveelste keer in een draai de bal verspeelt... is dat de tegenstanders van Oranje eigenlijk allemaal met een rechte spits spelen. Of het nou Rommerdaal bij Denemarken is, Nani Dan wel Ronaldo als, die, als ze switchen bij, bij Portugal. Maar ook bij Duitsland, Thomas Müller die een goede indruk maakte in die wedstrijd... tegen het Nederlands zelfde met Bayern München. Die altijd ertussen tussen kruipt. Dat zowel schaars, gezien het feit dat hij dat eigenlijk nooit speelt, als Willems met zijn gebrek aan routine. Daar wel eens hele grote problemen mee zouden kunnen krijgen. Ja, grappig is dat ik ook collega's heb horen zeggen die er blijkbaar nog niet zo goed over nagedacht hadden van... Uh, ja, het maakt niet zo heel veel uit, want niemand speelt tegenwoordig nog met de rechtsbuiten. Nee, maar het is terecht, die, die drie waar wij tegen spelen nou net wel. Ja. Dus dat wordt nog wel een uh, punt van zorg. Uh, Snijder aan de bal, die troot van de middenlijn nu paast, want wel lopende Zij, mensen heeft hij maar ook een ook bal, bal ertussen. Hij ziet wel Van Persie of Van Bommel, maar het is allemaal tussen. goede ja, bal dat is was... hem ook meteen een doelpunt. Ja, die bal zou ik zelfs als briljant willen betitelen, ja, ja. want die vloog over drie verdedigers heen precies in de loop van Van Persie. Waarbij ook de loopactie van Van Persie prachtig was in de laatste minuut van de eerste helft. Toen stond Oranje met 1-0 voor. Zet u nu pas de radio aan. Vier minuten na rust was het gelijk. Strafschop veroorzaakt door Van de Vaart. Hens, een beetje dommer met een sliding tegen de bal aangekomen. En Popov benutte die strafschop. Een 1-1 staat er nog altijd. Ik denk dat Oranje 75% balbezit heeft. Maar niet eens zo heel veel uitgespeelde kansen heeft gekregen. Sterker nog, de nu-1 om de oren krijgt ook een kans dan. Ja, aan de linkerkant van het veld zijn de Bulgaren uitgebroken. En is van de wiel te laat. Komt die bal uiteindelijk op de rand van de 16 meter. Gaat Manolev ongetwijfeld schieten. En doet dat helemaal niet slecht. Want die bal gaat een half meter naast het doel. Vaak verguisd deze Manolev. Maar hij kan toch echt veel meer dan een heleboel mensen denken. Want hij is nog niet eens zo slecht met uh, dit schot. Uh, hij pakt hem goed. Bal stuiterd en bang. Ja, Krul uh, zat in de, in de goede hoek. En uh, de bal gaat uh, ver genoeg naast. Om er ook zeker van te zijn dat als hij binnen de palen zou zijn geweest. Dat het een prooi zou zijn geweest voor Krul. Terwijl gaat nu verdedigen. Dan kijken we alvast vooruit naar de wedstrijd aanstaande woensdag. Een half uur verlaat. Half negen in de Rotterdamse Kuip. Zaterdag uh, de wedstrijd hier tegen Noord-Ierland. Maar de Rotterdamse Kuip, ik ben er eigenlijk van overtuigd. Uh, het zal me niet verbazen, like het zo, als Van Marwijk dan bijvoorbeeld Vlaar laat spelen. Ja, dat mag je ook doen, vind ik, in de voorbereiding. Ja? Je hebt deze hier wel, omdat je deze drie wedstrijden... niet alleen omdat dat nou Vlaar Feyenoord in de kuip is... maar ook omdat je deze wedstrijden ook hebt om dan Vlaar een keer aan het werk dat te zetten. Dat is ook waar. Dus dat mag je dan voor mij wel doen en als je het dan toch een keer van plan bent, doe doet dan, het dan daar. In de kaap, ja, ja dat daarom, dat vind ik niet zo gek. Kuis zal ook wel spelen, he, daar zullen we ze Geeft de bal nu trouwens op uh, Huntelaar. Huntelaar die uh, nog weinig in de wedstrijd is voorgekomen omdat hij uh, ook weinig ballen krijgt waarvan je zegt, nou daar kan je echt iets mee doen. Ziet u uh, dat uh, Ivanov de bal naar voren speelt en uh, dat hij gaat, komt u wel uh, vrij makkelijk wint. De overname is er dan weer uh, via de rechterkant bij uh, de. Via de linkerkant moet ik zeggen, via Vizan en uh, Minev. En dan uh, de uh, Bulgaren die uh, absoluut zoiets hebben van... het zou wel heel leuk zijn als we hier in de Amsterdam Arena gewoon winnen van Nederland. Bal uh, aan de linkerkant van het veld doorgegeven. Van de wiel met een sliding voor Conte Erger. En uh, zorgt de bal over de zijlijn. op 8, 9 meter van de achterlijn. En is het uh, balbezit voor de Bulgaren. De Bulgaren die gaan uh, wisselen. Daar komt uh, Valentin Iljev bij uh, Steau in uh, Boekarest, in de Roemenië dus. En eraf gaat uh, Ivan Ivanov. Die, die nu het veld verlaat, was altijd makkelijk als hij werd geroepen om buiten te spelen. Je roept twee keer Ivan en daarna Nov. En dan komt hij gewoon gezellig. We krijgen nog een wissel bij Nederland. Robben, terwijl nu ook de keeper eruit gaat. Dat zie je niet zo heel vaak in een wedstrijd gebeuren. Maar Kolev gaat eruit en Gvorovic komt erin. En die speelt bij het buitengewoon bekende Miljord Pernik. In ieder geval hebben we de Bulgaarse bal bezit. Diep op de Nederlandse helft. Ik zit eigenlijk te wachten met nog ruim een ruime kwartier op de klok tot het moment komt dat er vernijn in het elftal van Van Marwijk komt en dat er zoiets ontstaat. We gaan toch nog wel even winnen, Hier En dan wil ik het nog wel zien wat er in het laatste kwartier kan gebeuren. Terwijl Krul nu een bal die bij de eerste paal komt, vrij makkelijk uit de lucht plukt. 18 minuten nog te gaan. Oh, Robben dat... werkt de wedstrijd direct open, hoor. Dat nou, dat kan. En dat je dan, weet je, je moet toch voor die mensen, wat het stadion zit, dat is dus nogmaals niet echt hoorbaar, maar wel zo ongeveer vol... Ook moet je ook voor die mensen nog wel iets laten zien, denk ik. En ik vermoed wat het dan zelf, dat laatste partij echt nog wel gaat aanzetten. Ja, maar ja, dat blijft natuurlijk toch vaak uh, het, het grote dilemma. Mensen die veel geld betalen, die uit heel Nederland komen en een ploeg in, in voorbereiding. Dus ja, aan de andere kant kan je er ook, uh, mag je er ook niet al te veel verwachten. Maar het is wel teleurstellend voor de fans. Zoals het afgelopen week ook teleurstellend was toen ik op, uh, op donderdag een vader zag met vijf kindjes die uh, op twee uur van Lausanne uh, op een camping zaten. En die kindjes hadden zo graag een handtekening willen hebben van de Nederlandse spelers, Maar daar was geen tijd voor of geen zin uh, in. In ieder geval wat, uh, dat zijn van die momenten dat je denkt waarom nou. Terwijl uh, het een dag later wel gebeurde. Nu is het van Bommel. Je opent naar de linkerkant van het veld. Schaars dan. Komt die bal goed voor? Ja, komt niet goed voor. Nee, uiteindelijk is het een uh, prooi voor Gworowicz. De doelman die zojuist binnen de lijn is gekomen. En kijk ik of uh, inmiddels uh, Arjan Robben al uh, gereed is om in te vallen. Hij maakt in ieder geval aanstand. Doeltrap van de Bulgaarse keeper, de nieuwe man dus. Die komt dan, gedaan uh, door schuis. Uh, ja, want dat betekent dat zijn tegenstander Stojanov er eigenlijk net voor kruipt. En daardoor het kop nu wel wint. Zo ontstaat er overigens een hele aardige combinatie van de Bulgaren aan de rechterkant. Krijgt Manolev de bal, staan de twee van de Bulgaren voor het doel. Komt die bal daar ook voor, gaat eigenlijk aan iedereen voorbij. Wordt er uit de tweede lijn geschoten en wordt er maar net naast geschoten door Georgi Milanov. De middenvelder, dat zag er eigenlijk best dreigend uit. En die aanval was ook helemaal zo gek niet, maar wordt dus ingeleid omdat Schaars moet verdedigen, maar dat een beetje vergeet. Ja, en die zat net ook met een kopduel verkeerd. De, de, ik denk dat Van Marwijk uh, zorgelijk is om, uh, om in ieder geval de beslissing te nemen in het voordeel van Schaars. Want... Ja, Willems is gewoon veel meer een, een weliswaar van linksbuiten tot linksback geworden speler. Maar speelt de laatste tijd op dit niveau gewoon op die positie. Robben gaat er direct in komen. Snijder maakt nog een pirouette. En geeft de bal dan aan de linkerkant van het veld naar Van Bommel. Die we ook nog niet echt veel hebben gezien in de wedstrijd. Maar dat geldt niet alleen voor hem. Die kan ook Van Bommel nog of Bouma nog als linksback neerzetten. Het echt moet. bal voor de goal nu trouwens. Komt niet op het hoofd van Van Persie. Ook niet op het hoofd van Huntelaar. Komt dan aan de andere kant van het strafschopgebied in Bulgaarse handen. Dan wel voeten. Milanof verdedigt uit. Nou is de beweging weer bij de, zeg maar, rechtsbuiten voor het gemak. Stojanov, dat is natuurlijk een middenvelder, maar als Bulgarije de bal heeft, wil hij wel. Daar gaat de bal niet naartoe, die gaat naar krul. Ik wil nog even terugkomen op Bauma kan inderdaad linksback spelen, maar zeker niet tegen Denemarken. Als je hoopt op de tegenstanders helft te spelen. En uh, Rommerdaal uh, Bauma. Ja, dat te veel, iets ziek te veel niet ruim, zit hoor. iets te veel ruimte in je rug bij Bauma is misschien niet zo goed geleerd. Zeker gelijk. in. Schaars heeft uh, de bal. Die Steek probeert een steekpaasje te geven, maar had iemand vrij zien staan die de rest van het stadion even over het hoofd had gezien. Het publiek nu hoorbaar toch een beetje chagrijnig geworden na een wedstrijd die 75 minuten voor moddert en eigenlijk weinig heeft opgeleverd. Want de dingetjes die nu dus fout gaan, zoals dit steekballetje van Schaars, worden dan ook begroet tussen aanhalingstekens met een fluitconcertje. Dat geeft aan dat de mensen niet tevreden zijn. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. En als je het niet erg vindt, denk ik zo nu en dan toch, ondanks het feit dat je, dat je dan nu een speler er hebt neergestaan, die, de, die ook nooit op die positie speelt. Dan had ik toch gewoon lekker Emmanuels bij de groep willen hebben. Hoor. Of Anita gehouden, dat zeker, had ik ook prima. Dat ook gevonden. nog gekund. Ja, zeker weten. Balbezit voor schaars, schaars naar Kuit. En uh, ja, Kuit kijkt naar. Ja, naar wie? Dat is er zelf. Ja, Huntelaar beweegt. niet. Er is niemand die voor je beweegt. Moet je kijken. Wij kunnen het van bovenaf natuurlijk zo mooi bekijken. Er is niets of niemand die beweegt. En dan, ja, dan is het gewoon de, de dichtstbijzijnde man die wordt aangespeeld. En via Snijder en uh, de Jong was dat schaars. Schaars nu naar Snijder. Nu gaat er wat meer tempo komen. Bal had naar de rechterkant gemoeten. Waar uh, inderdaad uh, door... Uh... Van de wiel wordt gezegd, zie je me dan gewoon niet staan. Nee, want Snijder heeft het gewoon te moeilijk met zichzelf om de mogelijkheden te zien... die hij anders gewoon, als hij in grote vorm is, vanuit één ooghoek ziet. Balbezit voor de Bulgaren. Dat, dat het allemaal rustigjes gaat, blijkt ook wel het feit dat Rob al twee minuten, drie minuten klaar staat om in te vallen... maar nog steeds niet het veld in kan, omdat de bal niet uitgaat. Dus die wordt rustig van links naar rechts en dan weer een keer voorgezet en onderschept. Er worden geen overtredingen gemaakt, er gaat geen bal over zij of achterlijn. Ook nu weer niet. De Bulgaren vallen aan. Oranje onderschept even. Maar dan terug van de middenlijn komt die bal weer voor de voeten van Manolev. En zo heeft Robben zelfs gezelschap gekregen nu van een invaller Tonev aan de Bulgaarse kant. Die ja, toen Robben stroot de alleeningspalf... op zich warm. Ja, die staat er zometeen ook naast als het nog een paar minuten duurt. Want uh, Oranje leidt nu weer balverlies. Dan krijgt de man van het schot van zo even Milanov weer de kans om te schieten. Maar breed krijgt de bal terug. Orian nu zelfs even met veel mensen terug en dan wordt er opnieuw geschoten uit de tweede lijn, maar gaat de bal dit keer naast. Het schot was van Diakoff. Nee, dat is niet Diakoff, het is er al uit. Minek was het. Wisselen dus. Robben gaat komen en komt voor Huntelaar. Moet je daar de conclusies aan verbinden, want dan zal Verpersi weer in de punt van de aanval verschuiven, neem ik aan. Een luid applaus valt hem ten deel. Arjen Robben in het Nederlands elftal. En wijst nu naar Van Persie, jij in de spits. En zo ziet het er dan gek genoeg eigenlijk weer uit zoals het er altijd uitzag bij Oranje. Namelijk Van Persie in de spits en dan de voorhoede met vanaf rechts Robben, Snijder en Kuyt. Ja, uh, we zijn natuurlijk veel mogelijkheden, laat het duidelijk zijn. En uh, dit Nederlands elftal uh, is nog niet en hoeft nog niet op stoom te zijn. Maar je ziet ook uh, amper uh, combinaties waarvan je zegt uh, van het loopt lekker. Sneijder uh, loopt een beetje uh, te, te mopperen, ook naar de zijkant. Hij uh, heeft het gewoon niet naar zijn zin. En dat is natuurlijk iets waar we al onze vraagtekens bij hebben gezet uh, voordat uh, deze campagne begon. Uh, Hoe scherp is Sneijder? Hij heeft heel weinig gespeeld in Italië. Blessures gehad. Heeft hij zich een beetje schaal gehouden? Is hij fit genoeg? Ik denk dat hij uh, genoeg talent heeft en uh, eerzucht om uh, er te zijn over 14 dagen. Maar hij is er nog niet. La, absoluut nog niet. Met het balbezit nu voor uh, Schaars. Schaars naar De Jong. De Jong naar Kuit. Kuit terug naar De Jong. De Jong dan uh, naar uh, Schaars. Schaars met de bal richting Kuit. Kuit die natuurlijk altijd beweegt, dus aanspeelbaar speel, aan is. De Jong zou hebben moeten openen naar die gaat maar men blijft aan één kant bij Schaars. Schaars tussen twee mannen in, speelt de bal weer naar De Jong. En aan de rechterkant is er zoveel ruimte, dat die bal er nu een keer naartoe kan bij Van der Wiel. Aan de rechterkant nu is nu de eerste actie van Robben. Die wordt meteen toegejaagd. Arjen Robben richting Nigel De Jong. Let op mijn woorden dat in de laatste twaalf minuten van deze wedstrijd Oranje de wedstrijd nog naar zich toe gaat trekken. Tempo gaat wat omhoog, de passes komen wat sneller. Er komt een heel klein beetje meer Fernijn weer terug in het duel. Nu wordt er vanaf de linkerkant doorgedekt. Laat Van Persen zich wel heel makkelijk aftroeven nu door Manoleft. Die dan door Kuif wel wordt achtervolgd, even wordt vastgepakt. Nog een keer wordt vastgepakt naar de grond gaat en een vrij ja, schot krijgt. scheidsrechter heeft er zin in. Ja, kan je ook geld geven. Dat doet hij niet, doet, ja, hij doet hij wel. Ja, doet hij wel. Terecht overigens, want Kuyt onderbreekt in schijf en verstermen een potentieel gevaarlijke tegenstoot. Uh, geel voor Kuyt. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde gele kaart in de wedstrijd die overigens helemaal niet zo oneerlijk was. Opmerkelijk wel heb ik in de eerste helft ook al eens gezegd dat Van Bommel in de eerste twintig minuten van de wedstrijd al drie of vier overtredingen nodig had. van één of twee echt pittige. Dat past dan eigenlijk weer niet. Maar goed, deze van Kuyt is uh, nou ja, de tegenstander even vastpakken zodat de counter eruit is vrij schop voor de Bulgaren genomen op het hoofd van Schaars. Maar die heeft zijn tegenstander in zijn rug geduwd. En zo komt er opnieuw een vrij schop voor Bulgarije. 79 e minuut. 10 minuten nog te spelen in deze wedstrijd. En uh, echt, uh, je zit je te verbazen dat de tijd uh, zo langzaam gaat. Dat geeft ongeveer aan uh, hoe hoog de, of moet ik zeggen... hoe laag de amusementwaarde in deze wedstrijd is. Het balbezit uh, bij de Bulgaren met uh, nu aan de rechterkant van het veld... misschien uh, een uh, mogelijkheid als Manolev de bal kan uh, bemachtigen. Dat lukt hem niet. Want die gaat uiteindelijk over de achterlijn. En uh, Tim Krul... Die eigenlijk ook niks te doen heeft gehad. Behalve het bal uit het net halen naar een penalty. Geeft de bal mee aan Heitinga. Kuit loopt aan de linkerkant. Uh, loopt zich aan te bieden. Gebaard dat uit zijn rug Schaars kan worden aangespeeld. Dat gebeurt dan inderdaad ook. Schaars uh, speelt de bal uh, terug richting Bauma. Bauma naar Van Bommel. En nu een keer snel. Dat uh, is een bal die uh, ook niet goed is. Uh, Robbe gaat er uiteindelijk wel op door. En houdt die bal ook nog wel binnen. Maar de bal was nog steeds niet goed. Uh, Robbe doet het uitstekend. Van Bommel met de overstap. Snijder misschien met de actie. En het schot. En die bal komt in de handen van uh, uh, Gworowicz. De keeper. Dat is in ieder geval uh, weer enig venijn. En dat komt door uh, ja, het individuele, de individuele klasse van Robben. Ja, en doorzetten. Omdat Robben dus wel wil. En uh, wat snelheid ja, hij, en beweging komt. hij de man uit te spelen. Exact. Nou, hij heeft ook de kwaliteit om dat te kunnen. Tuurlijk. Dat helpt ook een stukje. Tuurlijk. Maar zo ontstaat er toch weer wat. En ik zei, ik vermoed dat Oranje in de laatste minuten de wedstrijd toch nog wel naar zich toe gaat trekken. Als in ieder geval daar de bal af en toe komt bij de mensen die iets willen en kunnen. Robben wil wel weer, maar Van de Wiel die ziet geen kans om de bal daar in de buurt te krijgen. Die gaat terug naar Van Bommel. Van Bommel opent dan naar Bauma. Bauma heeft schaars aan zijn zijde aan de linkerkant. Daar gaat nu de bal naartoe. Kuit komt hem dan eigenlijk halen. Dat is een brede paasje. Kuyt geeft dan de bal in één keer door naar Van Persie in de spits. Dus na het vertrek van Huntelaar. Maar die bal is te zacht en wordt onderschept door de Bulgaren. Die dan weer loeren op een kansje om de wedstrijd misschien toch nog hun kant op te kantelen. Maar dat kansje komt er voorlopig niet. Omdat positioneel Oranje nu wel goed staat. En dat heeft denk ik toch ook te maken met de bezetting daar van de, de mensen op dat middenveld. Want die keer wordt de counter eigenlijk gewoon positioneel om zeep geholpen. Sterker nog, door het druk zetten van Oranje ligt de bal aan de voeten van de keeper van de Bulgaren. Die weet eigenlijk niet meer wat hij ermee moet. Speelt een bek aan, die rost de bal gewoon blind naar voren. En zo heeft Nel zelf dat de bal weer terug. Balbe zit te hoog van de middellijn met Bauma. Bauma aan de linkerkant van het veld is Schaars. Speelt hem niet aan. Slechte bal van Bauma. Kuit ziet de bal dan via een lichaam. Maar uiteindelijk toch belanden bij Nijtsel de Jong. En dan hoort hij het onmiddellijk aan het publiek. Is Robbe aan de bal. Robbe geeft de bal even door via Nijtsel de Jong en Schneider. Het bal nu aan de linkerkant van het veld bij Schaars. Schaars bij de punt van het 16 meter gebied. Neemt de bal onder het lichaam mee. Moet hem sneller spelen. Wacht een beetje lang. Nijtsel de Jong dan misschien met een goede bal. De bal uiteindelijk niet goed aangenomen door Van Persie. Overname voor de Bulgaren. Nu gaan we nog rennen ook. En aan de linkerkant is er wat ruimte. En Maak van Bommel ook een overtreding voor een gele kaart. Wat een onzinnige overtreding weer. Maar in ieder geval het balbezit is voor de Bulgaren. Ook daar een overtreding voor Heitinga. scheidsrechter constateert denk ik alleen nog de dood. Is het balbezit nu bij Van der Wiel. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn en over de zijlijn. hebben de Bulgaren hebben een inworp. Maar twee overtredingen achter elkaar. Daar hebben je allebei een gele kaart voor geven. Ja. Onbegrijpelijk. Acht minuten nog in deze wedstrijd in Amsterdam Arena. Nederland 1, Bulgarije 1. Van Persie scoorde vlak voor rust voor Oranje. Pop of net na rust met een uh, strafschop door Van der Vaart veroorzaakt na zijn hensbal. Balbezit voor de Bulgaren dus op de helft van het Nederlands elftal. Er staat er eigenlijk maar één voor de goal. De bal ligt aan de linkerkant, maar komt er ook een voorzet. Die komt er inderdaad wat onderweg aangeraakt. en dan uitverdedigd door Heitinga of Bouma is dat geweest dan. Verplaatst. Snijder de bal van Persie. Die wil hem in één keer om zijn tegenstander heen draaien met de bal. Ik dacht ook dat ze tegenstander ja. hens maken. Dat is Iliev, invallen, schrijft de te fluiten niet voor. Oranje houdt wel de bal. Maar niet meteen op een plek waar het gevaarlijk is. Snijder aan de bal. Maar hoge rijden. Bulgarije inmiddels weer met zeven mensen. Acht mensen achter de bal. zit voor Van Bommel aan de rechterkant van het veld. Robben. Robben is er meteen dreiging. Want die zoekt een man op. Die wil voor de actie gaan. Gaat kapt en draait. En komt er dan uiteindelijk niet langs. Maar... Dat betekent in ieder geval wel dat er wat, wat gebeurt. Er wordt in ieder geval actie, letterlijk actie ondernomen. Bal nu in het hart van de aanval gespeeld. Gatsnev is daarbij. Die kan er niet bij komen. Overname dan met Diakov. En Diakov geeft de bal dan door richting Gatsnev. Gatsnev naar de rechterkant van het veld. Manolev. We krijgen direct nog een wissel aan de Nederlandse kant. Strootman gaat er in, in ieder geval in komen. Er is nog een speler die een shirt uittrekt. Ik kan eerlijk gezegd niet zien wie dat is. Oh nee, dat is uh, Huntelaar die een blauw shirt aantrekt. Omdat het er zojuist is uitgegaan. En is het bal bezit voor de Bulgaren het hoogte van de middellijn? Is het Van Bommel die weer een overtreding maakt en weer niet wordt bestraft? Is het uh, Van Persie die de bal geeft aan Robben. Uh, Robben Robbe krijgt ook een uh, tikje en uh, een overtreding uh, uiteindelijk begaan. Die uh, voorkomt dat uh, Robben kon uitbreken, want het zag er gevaarlijk uit. Een wisselweer aan Bulgaarse zijde. Slatinski gaat erin komen. En voor Slatinski gaat Milanov eruit. Het is trouwens voor Robben de eerste keer sinds zijn blessure. Dat hij hier in dit stadion, daar waar het allemaal gebeurde tegen Hongarije. In die uitvaartwedstrijd weer terug is. Hij heeft natuurlijk daarna op het, EK of het WK gespeeld. En daarna vooral heel lang niet. Maar hier is hij niet meer terug geweest. Dat zal toch ook wel merkwaardig zijn. Toen hij zo even bijna over de plek heen liep. Waar dat twee jaar geleden gebeurde. Zal hij er nog wel even aan terug hebben gedacht vermoed ik. Robben nu achter de bal. naar de... Vrij schot die hij zelf uh, kreeg nadat hij werd neergelegd, dat zal een voorzet worden, want die bal ligt dichter bij de middenlijn dan bij de achterlijn. Het zal een meter of uh, 15, 20 over de middenlijn de zijn. Eruit. Strootman erin. Oh, de, ik zit helemaal uh, nee, niet op te letten. Heen? De jong eruit inderdaad, Strootman erin is dus een wissel aan de kant van Oranje. Ik dacht dat waarom duurt het zo lang met die schot van Roven, maar het antwoord uh, lag voor mijn neus. En daar komt hij vrij schop dan van Robben. En dan de vier naar de bal toe. Kuit is er dichtbij. Maar net voordat hij bij de bal denkt te komen wordt hij door Diakov weer de andere kant opgetrapt. Komt opnieuw voor de voeten van Robben. Robben kijkt en kijkt en kijkt en kijkt en zoekt. En vindt dan de ruimte aan de andere kant bij Snijder. Snijder, terwijl aan de linkerkant niemand is. En Schaars gewoon al lang aan de zijkant had moeten omschuiven, Is er de ruimte aan de rechterkant van het veld bij Robben. Robben gaat de punt van het 16 meter gebied binnen. Met, van Persie met een achterloos hakje brengt hij de Bulgaren in de balbezit. Het was jammer. Zo als zo'n combinatie lukt, zeg je... wauw, is er nu Strootman die er goed bij zit. En meteen goed versneld aan de rechterkant van het veld met Kuit. Kuit. Kuit kan zijn tegenstander opzoeken. Er komt ook niemand richting de bal. Dus hij moet zoeken naar iemand die vrij staat. En die heet Van Bommel met een hakje door richting Schaars, Schaars naar Snijder. Lijkt inderdaad de fase waarin de tweede goal komt van Nella zelf al. Kuit kan er net niet bij komen Jaagt in zijn eentje door. Manolev voelt dat. En die gaat ongetwijfeld die bal direct een lel geven. Of gaat hij gewoon heel hard doorlopen. En ja, dat kan. Omdat die schaars gewoon zomaar Pardoes voorbij loopt. En Manolev geen buitenspel staan. En de rechterkant van het veld wegstuurt. Heiting gaat wijzen. De beruchtdekking is van Bauma. Manolev kijkt. Geeft die bal op de rand van het 16-meter gebied. Komt daar toch nog een Bulgaars schot terecht? Er komt een Bulgaars schotje, niet meer dan dat. Want Kratsev speelt de bal in de handen van Krul. Die snel gooit naar Robben. Om aan te geven dat de Bulgaren echt wel graag willen winnen, stond de bank al overend in de hoop dat er wat moos zou volgen. Robben, tegenstander kwijt. Nadat het strafschopgebied gaat er nog een keer langs. en gaat dan liggen. Scheidsrechter zegt nee hoor, hand. Robben is boos en staat met de armen omhoog. Liever zit met de armen omhoog. De scheidsrechter vol ongeloof aan te kijken. Maar in de ogen van de, de Spaanse arbiter gaat hij te makkelijk naar de grond. Hij wil eigenlijk tussen twee tegenstanders door. En als ik er nee, naar nee. kijk, denk ik inderdaad dat er niet zo heel veel gebeurt. Nee, nee, nee. Balbezit in ieder geval voor de Bulgaren. Op uh, 3,5 minuut van het einde van de wedstrijd. Althans wat de officiële speeltijd betreft. Ik denk niet dat uh, Fernando Tecera-Virtiennes uh, veel geld bij zal tellen. Is het uh, zit uh, Veel geld of veel <laughs> tijd? Veel tijd. Ah. Zijn ik geld? Ja. Okay. Matchfixing, dat is heel hip, ja, maar... Uh... Ja, ja, daar gaan we het morgen ook denk ik over hebben. Want er gebeurt toch wel veel in het internationale voetbal. Wie weet is er wel gewet... door allerlei mensen op een gelijk spel voor Bulgarije. En wordt er door twee ploegen op aangestuurd. En horen we dat over een paar jaar... Nee hoor, in alle ernst. De bal bezit nu bij Van Persie. Van Persie naar de linkerkant van het veld. Met Kuit. Kuyt met een uitstekende beweging. Terwijl Manolev zich blesseert. Komt die bal voor. Is het uiteindelijk een corner die uh, wordt weggegeven. Een uh, actie van Kuit. Ook hij... Is natuurlijk altijd de man waar de motor in zit. Je zei het terecht. Het maakt niet uit op welk niveau, welke temperatuur, welke wedstrijd. Hij is altijd actief en dat heb je nodig. Mensen die een sleur konden doorbreken. En dat zijn Robben en Kuit in deze fase van de wedstrijd. Corner komt, wordt uiteindelijk niet goed voorgegeven. Robben geeft de bal dan door. En via van Bommel en Robben komt de bal op de rand van het 16 meter gebied. Gaat Kuit die bal ongetwijfeld het voorgeven. Komt hij voor, maar is een prooi voor de doelman. Uh, voor Worovic. Nou, uh, ik vind het prachtig zo. In ieder geval wat wel heel belangrijk is. We spelen nog twee minuten. Uh, dat Van Marwijk uh, niet alleen de penis zal hebben over het feit dat er niet goed wordt gevoetbald. maar dat hij gelijk speelt voor zijn eerderlijst. Want daar is hij ja. toch mee bezig. Ja, dat denk ik in zijn geval ook wel. Uh, nog even een andere kwestie. Op Twitter uh, wat vragen gekregen over de rugnummers. Zijn dat al de vaste rugnummers? Het antwoord is nee. Paul Krul heeft nummer één. Dat zal toch tijdens de EK straks niet zo zijn. Nee hoor, de rugnummers zijn voor deze wedstrijd zeg maar vastgesteld. Maar als dinsdag de officiële lijst naar de UEFA moet, dinsdagmiddag om 12 uur... dan zal, neem ik aan, ook de nummering bekend zijn. Maar daar moeten we dus nu nog even op wachten. Daar kunnen we dus ook nu nog geen conclusies uit trekken, maar dus dinsdag wel. Kuit met een bal omhoog. Van Bommel met een bal op de voet. Kuit met een bal op de borst. Maar onder druk van Manolev. De bal teruggespeeld nu naar Schaars. Als Oranje nog wil winnen heeft het nog anderhalf minuut plus misschien wat extra tijd. Schaars bewijst zichzelf en zijn elftal een slechte dienst door de bal meters achter van de wiel te spelen. Dat haalt de tempo voor zover het er al in zat eruit. Krijgt Van Bommel de bal weer. en De tijd tikt en Oranje ja, zal toch echt nog wel even willen winnen. Die indruk wekte dus wel al een minuut of 10-15. Maar hele grote kansen zijn er toch niet geweest. Misschien nu een tweetje met uh, Strootman en snijden. Maar ze begrijpen elkaar. Maar hij maakte ook wat je eigenlijk nooit ziet. Een gebaar van zijn handen voor zijn gezicht naar die bal. Uh, hij, hij wordt er denk ik ook mismoedig van hoor. Want het is, uh, er zijn heel weinig vaste patronen te zien. Er zijn heel weinig spelers die uh, hun niveau halen. Uh, de, de, een steun vormen. Hij ik ga. Ik moet zeggen, Bauma is ook uh, prima ingevallen. heeft niet zoveel te doen gehad. Ik, uh, ik ben gecharmeerd van Nigel de Jong in deze wedstrijd. En de invalbeurt van, uh, van Kuit en, en, en Robben, daar kan je iets uithalen. Maar voor de rest, ik zou het niet weten. Nee, maar goed, ja. Ja, maar ja, goed, recht... je moet toch iets ja, maar... aan houvast hebben. Terwijl nu aan de rechterkant wel erg veel ruimte is voor de Bulgaren. Maar er zit Kuit tussen. Ik ben benieuwd naar de volgende Oefenwedstrijd. Omdat Oranje dan niet op de dag dat het terugkomt na een trainingsweek in Lausanne moet voetballen. Dan heb je gewoon rustig in een paar dagen training gehad. Terwijl Kuit nu een bal terug op Kul, die zich nog bijna. Op lijkt te verkijken en terug moet naar zijn doel om een eigen goal van Kuit te voorkomen. Hoewel bal zou naast zijn gegaan. Maar ik ben om die reden benieuwd naar die wedstrijd tegen Slowakije woensdag. Dan ben je wat geacclimatiseerd in Nederland. Er komt drie minuten extra tijd bij trouwens in dit duel waar het 1-1 staat bij Nederland en Bulgarije in de arena. Dan ben ik geneigd om wat meer conclusies te trekken dan vanavond. Oké, okay, maar bijvoorbeeld welke conclusie moet je trekken? Er wordt steeds gediscussieerd over Huntelaar van Persie. Vandaag heeft hij het achter elkaar geprobeerd. Maar kan je dan zeggen dat het experiment niet is geslaagd? In... Ik vond in ieder geval geen succes. Nee. Ja, maar goed, niks draait. Dat bedoel ik. Ja, dat is waar. Bal bezit voor Sneijder. Sneijder naar Van Persie. Van Persie terug naar Sneijder. Sneijder gaat die bal voorgeven bij het 16 meter gebied. Daar was Kuit en daar was bijna Robben. Maar de Bulgaren werken weg. En de bal komt dan helemaal op Oranje-helft terecht bij Heitinga. Heitinga naar Bouwman. We moeten straks natuurlijk wel even afwachten wat er nou precies aan de hand is met Matthijs. Want dat zou stel dat het vervelend is. Het zag er niet naar uit, maar als het weer iets terugkerends is van wat hij heeft gehad. Dan zou het best wel heel vervelend kunnen zijn. De bal van Van Persie wordt tegen de tegenstander Manuel even opgeschoten. Dan in de rebound Van Persie die de bal heeft terug naar Schaars. Schaars naar Bauma. Bauma naar Heitinga. Opjagen van de Bulgaren zorgt ervoor dat de bal weer terug gaat naar de Bauma. En nu ligt er enige ruimte aan de linkerkant, bij Schaars, Schaars terwijl Snijder beweegt. Ontstaat wat ruimte daardoor ook voor Robben. Robben, wippertje naar Snijder, Het lukt niet, want er zit een Bulgaarse borst tussen. Dan komt die bal toch weer voor de voeten van Strootman. Die hem heel attent oppikt. Dan loopt de aanval van de verder met Strootman. Alleen 2 met Kuit. Strootman wil de bal nog binnenhouden. Dat lukt net niet. En dan komt er nog geen hoekschop op, omdat de laatste dienst van de verdediger heel keurig. Maar die valt ook gretig in. Ja, vind ik. Maar dat is natuurlijk. Wel begrijpelijk, want als je eigenlijk de hele kwalificatie gespeeld ja. hebt en dacht ik ben er wel... ben je er uiteindelijk niet meer, omdat de coach toch weer teruggrijpt naar Nigel de Jong naast Van Bommel. Dus die wil zich wel heel graag laten zien. Zo zijn er ook wel wat lichtpuntjes in deze wedstrijd. Overwegend viel het ons toch tegen, was het tempo te laag. Ja. En zijn we eigenlijk niet zo ongelooflijk tevreden geworden van dit duel. Dat nog 1 minuut en 20 seconden zal duren. Balbezit aan de rechterkant van het veld, waar enig jaagwerk van Robben er misschien voor kan zorgen... dat Bulgarije bij de opbouw wordt verstoord. Maar uiteindelijk komt hij toch keurig terecht bij Manolev. En Manolev heeft enige ruimte. Speelt de bal ongetwijfeld uh, via een tegenstander. of althans een medestander. naar de linkerkant van het veld. Want men heeft uh, alle tijd voor de opbouw. De opbouw die er dan nog uh, even is. Uh, via Bolirov uh, wordt de bal diep gespeeld. Waarop uh, gelopen wordt door Tonev. En die kan er niet bij komen. Moet Krul ook nog een beetje oppassen. Speelt hem vrij moeilijk nou ja, van de wiel. Die neemt hem prima mee met een kopballetje. Langs de tegenstander. En uh, gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Kuit, Kuit dan naar Heidinga. Het gaat naar de linkerkant van het veld, naar Schaars. Die moet naar de bal toekomen, is daar te laat voor. Nee jongens, het experiment Schaars kan je voor, wat mij betreft gewoon in de prullenbak gooien. Terwijl de Bulgaren nu gaan scoren en met 2-1 gaan winnen in de Amsterdam Arena. Onvoorstelbaar, maar uh, niet onverdiend ook. Uh, van Marwijk is woedend werkelijk. Ja Bert, maar als je Emmanuelson niet selecteert en Anita laat afvallen... word je kwetsbaar linksachter, dat blijkt, want Schaars is het niet. Katshef is de man die de goal maakt. Die kan er met de tweede paal binnenkoppen. Er gaat natuurlijk ook een paas af vooraf van Heitinga. Waarvan je je afvraagt waarom je die, die in vredesnaam geeft. Terwijl je ziet dat de man daar waar hij terecht moet komen niet alleen 50 meter verderop staat. Maar ook nog een tegenstander in zijn buurt heeft. Ja, dat is fout 1. En vervolgens gaat eigenlijk alles daar omheen en ook mis. Want inderdaad, en schaars te laat. En vervolgens een voorzet waar verdedigers overal staan behalve bij de man die kopt. Kortom een slechte beurt en tegelijkertijd eh, het spreekwoord een slechte generale enzovoort. Je kan beter nu met je neus heel hard op de feiten worden gedrukt dan straks als het EK begonnen is en Denemarken de tegenstander is. Het publiek is boos en teleurgesteld en fluit. Oranje mag nog een keer aftrappen terwijl de wedstrijd er eigenlijk al op zit. Maar je zou bijna zeggen prima, hier word je hard van. Portugal uh, verliest, of als Duitsland gelijk. Duitsland. Duitsland verliest, uh, Denemarken uh, verliest. Maar Duitsland verliest van Zwitserland. Duitsland met een B-keus. En Zwitserland compleet. Maar dit Nederlands dan kan je geen B-keuze noemen. Dit, is, dit is, zou een beoogde basisopstelling kunnen zijn. Nederland verliest van Bulgarije. Het fluitconcert is meer, meer, meer dan terecht. Als je geen optimale prestatie wil leveren, dan krijg je uiteindelijk deksel op de neus. En dus winnen de Bulgaren zeker niet onverdiend hier in de Amsterdam Arena. En Nederland, Nederland mag zich behoorlijk achter de oren krabben. Dat waren Jack van Gelderen en Bas Tichleren. Laten we eens kijken bij Frank Wiedart. netcenter, want die weet wat er nog meer gespeeld is vanavond. Ja, op dit moment is nog bezig uh, Noorwegen tegen Engeland. Engeland natuurlijk met uh, Hodgson die uh, zich uh, mag bewijzen. Twee, tweede helft is ze net begonnen, een paar minuten geleden. 1-0 e was het al na negen minuten voor de Engelsen uh, door een goal van Ashley Young. Met dank vooral aan het hele slechte verdedigen van uh, Hangeland. En uh, ja, verder hebben de Engelsen voornamelijk een paar kansen gehad. De Noorden staan eigenlijk gewoon te wachten op wat de Engelsen allemaal doen in Groep B trouwens voor het EK, waar Nederland zojuist een oefenwedstrijd verloor, waren ze niet de enige. Duitsland, een verrassende grote nederlaag tegen Zwitserland. 5-3 werd het maar liefst voor de Zwitsers. Denemarken vroeg op de avond al uh, verloren van Brazilië in Duitsland gespeeld die wedstrijd. 3-1, 25 minuten mocht uh, Lasse Schöne nog meedoen. En oud necr Ziemling maakte nog een eigen doelpunt. Portugal de morele winnaar in groep B, zou je kunnen zeggen. Want die verloor in ieder geval niet van Macedonië. 0-0 werd het. En dan hebben we heel groep B gehad. Dat is ook de enige groep waar alle ploegen vanavond in actie zijn gekomen. Verder in groep C. Daar kwamen er twee in actie. Spanje tegen Servië. 2-0 werd het voor Spanje. Goals voor Adriaan van de Spits van Atletico Madrid. En Carzola maakte nog een penalty aan de middenvelder van Malaga. Een uh, goede zegen van Spanje. En de andere wedstrijd in groep C. Ierland-Bosnië 1-0. Doelpunt van Shane Lang. Spits van West Bromwich Albion. En dus uh, winst ook voor uh, Ierland. Dan gaan we naar... Uh Groep A, er zijn nog twee wedstrijden bezig. Dat zijn Tsjechië tegen Israël. 1-1 op dit moment. Goodold Milan Barros maakte de goal voor de Tsjechen. En Griekenland-Slovenië. 1-0 e door... Ja, daar kun je ook Goodold uh, over zeggen. Torosidis maakte de goal voor de Grieken. En polen slowakije Ook die wedstrijd is al uh, een tijdje afgelopen. Uh, de naam is Pergui de, van de doelpuntenmaker. Dat klinkt niet heel erg Pools en dat komt omdat hij in Frankrijk is geboren. <lacht> en daar speelt hij ook, maar hij heeft wel een Pools paspoort. polen slowakije dus 1-0. E Dan ben je helemaal bijgepraat.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 I'm getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing standing tall's now coming easy. Oh, I'm all looking down, honey, can't you see me? Oh Lord, I'm not like getting ready. Oh Lord, I'm a like getting ready. Michael Kiwanuka, I'm getting ready. Het Nederlands helftal was er nog niet helemaal klaar voor. Verloor een oefenwedstrijd van Bulgarije met 2-1. We praten natuurlijk uitgebreid na in het volgende uur van NOS Langs de Lijn. We hebben het ook over Roland Garros. Daar beginnen ze morgen met tennissen, Grand Slam. NOS Langs de Lijn op 1.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 Radio TV of Krant, dan kunt u inspreken op Govert's Antwoordapparaat. De Pestribune. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.